3 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Ouders van wie het kind uit huis is geplaatst gaan... gaan soms ver om toch contact te krijgen met hun kind. Tot aan ontvoering vanuit het pleeggezin aan toe. Hoe plegenouders worden voorbereid op boze biologische ouders... vraag ik zo direct aan Annette van Zon van Jeugdzorg... en Wilma Hilbert, zij is plegeouder. Na het nws Journaal. Met Jan van der Putten.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 Met de encryptiesleutel worden de berichten beveiligd. Een van de redenen dat veel mensen Telegram gebruiken. De veiligheidsdiensten zeggen dat veel gewelddadige extremisten... ook gebruik maken van de berichtendienst. Door toegang te krijgen kunnen ze de berichtenstroom volgen. Telegram kan nog in hoger beroep. De berichtendienst heeft wereldwijd ongeveer 100 miljoen gebruikers.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 Twee jaar geleden werden de verdachten opgepakt. 1500 opsporingsambtenaren deden toen invallen in 100 panden. De vijf mensen in het personenbusje die gisteren bij Helmond om het leven kwamen waren Roemenen. Ze hadden gewerkt bij een slachterij in Helmond en waren op weg naar Kroch in Duitsland. Op de N270 botste het busje frontaal op een vrachtwagen. De Chinese president Xi Jinping heeft uitgehaald... naar separatisten in Hongkong en Taiwan. Op de laatste dag van het volksongres... zei Xi dat China geen centimeter van het moederland zal prijsgeven. En dat iedere poging om China te splitsen zal mislukken. De Russische diplomaten die Groot-Brittannië moeten verlaten... zijn op weg naar huis. De Britten hebben de 23 Russen uitgewezen... vanwege de vergiftigingszaak Skripal. In reactie heeft Rusland 23 Britten uitgewezen. Zij moeten Rusland zaterdag verlaten.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 Kopen of verkopen van stempassen is verboden. De man zei tegen het OM dat hij zelf nooit ging stemmen. en dat iemand anders vast wel blij zou zijn met de stempassen. En het weer: veel zon, 20 graad of 7. Vannacht ligt de vorst, in het binnenland is er kans op mist. Morgen bewolking en zon, voorals middags plaatselijk een bui. en ook dan ongeveer 7 graden. En hoe staat het met het verkeer, helemaal in de geest? Er staat nog steeds een behoorlijk lange file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Utrecht en Den Dolder is de vertraging een kwartier. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie aan de geluidswal. Daardoor zijn er ook twee rijstroken dicht. En verder op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn... tussen knooppunt Hattermerbroek en Heerde, 5 kilometer. Daar is de vertraging bijna een uur... want de politie is bezig met een onderzoek naar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Avro -tros. Goedemiddag, Stef Blok, de kerstverse minister van Buitenlandse Zaken... heeft zijn eerste plannen gepresenteerd. Digitale oorlogsvoering, dat is waar we ons mee gaan bezighouden, toch waar? Toch uh, inderdaad Remco Teulings, of niet? Ja. Zeker. Het regent kabinetsplannen deze dagen... zo vlak voor de verkiezingen. We hadden maandag Ollonkren uh, al met uh, integriteit van wethouders. Gisteren de jongen over de eenzaamheid bij de ouderen. En nu inderdaad Stef Blok over internationale cyberveiligheid. Dus uh, ja, niet dat, uh, niet dat we denken dat het kabinet stil zit uh, deze dagen. Absoluut niet. En we vragen zo de reactie van Joël voor de wind van de ChristenUnie op deze plannen. En Gijs Rademacher hoort u van het opiniepanel... want die komt met een nieuwe zetelpeiling... blijft Forum voor Democratie die stijgende lijn... bijvoorbeeld vasthouden... En hij heeft ook een voorzichtige voorspelling voor het referendum... over de sleepwet, zoals tegenstanders dat noemen, morgen. En in de wereld van morgen fileren we de innovatieve voetbal... waar deze zomer op het WK mee gevoetbald gaat worden. Maar nu eerst de zorgen van een pleegouder. Jan Mon. Eén vandaag. De politie is met man en macht op zoek naar een babytje van zes maanden. Hanna Simons. Het meisje is eerder uit huis geplaatst en vanmorgen is ze ontvoerd door haar eigen ouders. Ja, dit was vorige maand. Baby Hanna werd in haar maxikozie uit de handen gerukt van de pleegmoeder. Een Amber Alert ging uit met succes. Want zij en haar biologische ouders werden diezelfde dag nog teruggevonden op een vakantiepark in Duitsland. En die ouders die zitten nu nog steeds vast. In het geval van baby Hannah was er sprake van een zogenaamde geheime plaatsing. En bij zo'n geheime plaatsing mogen de biologische ouders... in het belang van het kind niet weten waar hun kind verblijft. Om hoeveel kinderen dat in Nederland gaat weten we niet. Dat wordt niet landelijk bijgehouden. Wat we wel weten is dat er jaarlijks zo'n 20.000 pleegkinderen zijn. En in zo'n 1200 gevallen levert dat problemen op met biologische ouders. Annette van Zon is hier in de studio bestuurslid van Jeugdzorg. Welkom. U Dankjewel. heeft bij Jeugdzorg de portefeuille pleegzorg. Wanneer wordt er eigenlijk besloten... om tot zo'n geheime plaatsing over te gaan? Um, dat wordt besloten als er aanwijzingen zijn... dat uh, de veiligheid van het kind in gevaar is... wanneer het niet geheim zou zijn of wanneer de veiligheid van de pleegouders in gevaar zou zijn. En dan ook nog onder de omstandigheid... kijk, we kunnen altijd naar verdergaande maatregelen grijpen... door kinderen niet in een pleeggezin te plaatsen... maar bijvoorbeeld in een groep op een terrein... wat je nog beter kan beveiligen. Dus die afweging is er ook. Uh, kan dit kind naar een pleeggezin toe en zijn we in staat... denken we dat we het veilig kunnen maken. Is Er een schatting te maken hoe vaak dit voorkomt... hoeveel geheime plaatsingen er zijn... Nee, we houden dat uh, niet precies bij. We weten inderdaad dat in uh, 10% van de situaties... Uh, waarin ouders niet meer het gezag over hun eigen kind hebben... Uh, dat er problemen zijn in ieder geval bij de start van de pleegzorgplaatsing. En we niet zeker weten of uh, het contact tussen de pleegouders en de ouders... op een veilige manier tot stand kan komen. Dus dan houden we gegevens geheim en soms... Organiseren we wel bezoekregelingen van de ouders aan hun kinderen, maar dat doen we dan op een andere plek in een beveiligde omgeving. Welkom ook Wilma Hilbert. U Dank bent uh, pleegouder. Ja. Samen met uw man biedt u een, zoals het heet, perspectief biedend gezin. Ja. Ja. Houdt in dat u kinderen een plek geeft he, totdat ze volwassen zijn? Klopt. Um, u heeft drie pleegkinderen, begrijp ik. Waarvan de jongste een geheime plaatsing is. Dat he? klopt. Ja. Wat is het verschil tussen die geheime plaatsing en die, ik, nou, ik noem het maar even normale plaatsingen? Um, het belangrijkste voor ons is het verschil dat uh, de bezoeken vinden inderdaad plaats op een, uh, op, bij jeugdzorg in dit geval, dus op een beveiligde locatie. Um, uh, en op, uh, ja, dat is anders. Er zitten altijd mensen bij. Want bij die, de die normale bezoeken... plaatsingen hebben de kinderen ook contact met hun ja. biologische ouders. Ja. Maar dan komen ze bij wijze van spreken dan ook dan zijn bij, ze bij ons langs? thuis. Ja, die, die, die bezoeken vinden plaats bij ons thuis. En dat vind ik een heel groot voordeel hebben. Omdat je, voor het kind is het ontspannender. Uh, het kan zijn eigen dingen laten zien. Uh, maar ja, soms is het gewoon nodig dat een plaatsing geheim is. Uh, en uh, dan is dit een uh, alternatief. Ja. Is het dat, wat, in het geval van die geheime plaatsing... wat, wat voor maatregelen heeft u dan moeten nemen? Uh, nou, we zijn voorzichtig met... Uh, kijk, het geheim, geheim. Je, je bent natuurlijk sowieso... Wij zijn ook actief op social media. Je kunt mij vinden. Uh, maar wij proberen wel bij heel veel dingen een afweging te maken... Uh, uh, anders dan onze andere pleegkinderen. Wel of niet in de publiciteit. Wel of niet in beeld. Wel of niet. Uh, daar probeer je voorzichtig mee te zijn. Uh, we hebben een situatie gehad... Uh, dat de geheime plaatsing... was per ongeluk het uh, adres... Uh, was ook verstuurd aan ouders. Uh, daar hebben we toch wel maatregelen genomen in de zin van dat we... we over wie heeft u het Mijn man? partner en ik. Ja. Dat wij een voormelding hebben gemaakt bij de politie. Dat mocht het, geval, mocht het zo zijn dat ze op de stoep zouden staan... Uh, dat de politie dan uh, gelijk zou komen. Maar de politie weet niet automatisch als het om een geheime plaatsing nee, gaat? Nee. Dat heb, dit hebben wij in dit geval echt moeten voormelden. Uh, en daarnaast hebben we ook op school afspraken gemaakt... dat ze alleen meegegeven mag worden aan ons... of als wij doorgeven van tevoren dat iemand anders haar komt halen. Bent, bent u hier ook uh, door jeugdzorg of de anderen op voorbereid eigenlijk? Uh, niet specifiek, maar natuurlijk is het wel te sprake gekomen... Uh, dat het kan zijn dat er in het geval... Een, dat er een geheime plaatsing uh, uh, kan plaatsvinden. Uh, en natuurlijk hebben wij uh, op het moment dat het zo ver was... wel met de voogd en met onze pleegzorgwerker doorgesproken... wat het dan betekent. Ja, en, en, en dat onder andere inderdaad vertellen de school... Ja, of uh, zijn de politieën de, als... Ja. Dat was in het geval dat het toen ons adres bekend was. Maar dat je gewoon, en dat je ervan bewust bent. Dus ik moet zeggen, bij onze jongsten hebben we toch uh, ook met buitenspelen en dergelijke meer maatregelen genomen. Vaker wees kijken of op een andere manier het geregeld. Uh, omdat dat natuurlijk altijd een risico is. Weet u waarom, zeg uh, Ja. Een geheime plaatsing heeft gekregen? Dat heeft te maken met de problematiek van haar ouders. Niet zozeer met haar, maar wel. Uh, en, en de uithuisplaatsing. Uh, uh, is uh, met de politiebegeleiding heeft dat plaatsgevonden. En de ouders uh, hadden het ook heel moeilijk met plaatsing. Maar het was pas vooral de problematiek van de ouders. die ervoor zorgden dat het. Uh, beter was om de plaatsing geheim te houden. En hoe lang woont ze al bij u nu? Uh, ze woont tien jaar nu bij ons. Tien jaar al? Tien jaar. En al die tijd is het gelukt om ja. het al geheim te houden? Ja. Voor zover je natuurlijk, zij is ze nu zelf ook actief op social media. Uh, haar moeder probeert ook contact met haar uh, uh, te krijgen. Nou ja, goed, dat doen we in overleg. Uh, de voogd uh, speelt daar ook een belangrijke rol in. Maar ja... Uh, als ouders er echt achter willen komen waar hun, uh, hun kind op dat moment verblijft, zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden. En het is ook niet zo dat het net als bij... Het is geen getuigenbescherming waarbij je bijvoorbeeld heel erg beveiligd zit. Dat nee. is niet zo, want nee. je hebt ook andere kinderen. We zijn ook gewoon een gezin. Wij nemen deel aan de maatschappij. Dus uh, geheim geheim is het niet. Maar wel dat het, heel, dat het meer moeite kost uh, om achter die gegevens te komen. Uh, dan dat het gewoon, dat wanneer het gewoon openbaar staat. is. Aan, net ja. van, ik begrijp dat jeugdzorg ook speciale trainingen geeft aan ouders... die met een geheime plaatsing te maken krijgen, klopt dat? Ja, niet uh, specifiek gericht op de geheime plaatsing... maar eigenlijk wat net ook al wel verteld wordt. In de voorbereiding van pleegouders... Uh, speelt het geheim, uh, geheim plaatsen van kinderen wel een rol. Dus daar vindt voorlichting over plaats. En soms zijn er ook ouders die op zo'n training uitgenodigd worden... die dat meegemaakt hebben. Die kunnen vertellen uit eigen ervaring wat dat betekent. Wat de impact is op je gezin. Uh, hoe je ermee om zou kunnen gaan. En verder is het zo dat als het zich in de praktijk voordoet... dus er wordt een kind geheim geplaatst... dat dan wel altijd met alle betrokkenen zo goed mogelijk... dat wordt voorbereid, wordt voorbesproken. Uh, dat de pleegzorginstantie en de voogd ook... Ja, eigenlijk te alle tijden uh, beschikbaar en bereikbaar is... om bij te springen, om te komen, om te ondersteunen. En de samenwerking met de politie, wat net ook al genoemd wordt... is uh, daarin ook Belangrijk. Want ik begrijp dat biologische ouders ook, nou ja, ik zou bijna zeggen... steeds creatiever worden in het toch vinden van hun eigen kinderen bij pleegouders. Ja, creatiever. Uh, en de mogelijkheden zijn natuurlijk gewoon uh, talrijk. Met social media uh, is het uh, ja, bijna niet meer mogelijk... om iets ge geheel geheim geheim te houden. En je kunt ook niet zeggen tegen de kinderen... je mag niet aan social media. delen. Nee, nee. bij voorkeur niet. Het, uh, je gunt kinderen dat ze zo normaal mogelijk opgroeien. En uh, ja, kinderen hebben toch op enig moment zelf ook het verlangen... om te weten waar hun ouders zijn of hoe het met hun ouders gaat. Het is ook een diepe wens van kinderen dat hun ouders hulp krijgen. Dus ja, wat net al gezegd werd, hè, naarmate kinderen ouder worden... Uh, probeer het toch zo goed mogelijk om te kijken of er weer... Contact tot stand kan komen. En dan het liefst via de normale weg en niet. Als dat, als dat niet via die normale weg gebeurt. Kunt u voorbeelden noemen van manieren waarop die biologische ouders. toch erin slaagden, zeg maar. om erachter te komen waar hun kinderen zaten? Nou, dat is inderdaad door het naspeuren van social media. Eén ja? uh, keer hebben we. Uh, maar goed, dat is de, de meest extreme vorm die ik meegemaakt heb. Uh, waarbij een GPS-trekker in een knuffel van een kind uh, verstopt was. wat meegegeven was aan het pleeggezin. Een zendertje in een, een teddybeer? Ja, ja, ja, dus zelfs daar moet je bijna al alleen op zijn. En uh, wat we daarvan geleerd hebben, is wel dat we nou ja in die specifieke situaties waarin er echt wel dreiging is, dat we dus nog voorzichtiger te werk gaan en ja, nog intensiever daarin ook met pleegouders proberen samen te werken. Vrouw Hilders, ik begrijp dat de vader van een uw pleegkinder ook gedreigd heeft haar te ontvoeren. Ja, dat was nou net degene die niet de geheime plaatsing had. Dit was een gewone reguliere plaatsing, zonder dat het uh, geheim was. Maar uh, ja, u moet zich voorstellen, uh, deze ouders... Uh, hun kind is weggehaald en daar zijn ze het niet mee eens. En uh, in, in, in, ja, toch een soort van, van machteloosheid... en een poging ook om grip te krijgen op de situatie... Uh, stellen ouders dat voor, in dit geval was die dreiging uh, reëel. Um, de bezoekers zijn toen ook uh, begeleid geworden. Die waren eerst bij ons thuis, maar die zijn toen begeleid. Um, en uh, onze dochter heeft toen, waren er net van die mobiele telefoontjes, die heeft zo'n um, telefoontje gekregen in de vorm van een beer. Ziet eruit als speelgoed. Maar dan kon ze drie nummers uh, stonden daarvoor geprogrammeerd. Dat we zoiets hadden, ze kan ons in elk geval bellen. Maar ook dat hebben we dus gemeld bij school en bij uh, mensen. Want wat ons deed dat heen? met haar zelf eigenlijk. Um, nou, ze vond dat heel erg lastig. Want um, uh, ze snapte ook wel dat het niet heel handig uh, zou zijn. En in dit geval zou het gaan om ontvoering naar Turkije. Um, dus dat was voor haar ook heel angstig. Ja, en Zo van, ze, t, ze blijft loyaal aan haar ouders. Precies. Dat blijft een kind ook. Want het, het zijn je ouders, het blijven je ouders. Maar dit was wel een lastige situatie voor haar. Ja. En die hebben wij geprobeerd zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar... Want, ja, want in principe neem ik aan, mevrouw Van Zon... dat je toch probeert altijd wel een soort van contact te houden... tussen kinderen en hun biologische ouders. Ja, zeker. Uh, voor het kind is dat verreweg het beste. Uh, een kind is van zijn ouders en uh, kan ook heel blij zijn... dat hij in een pleeggezin mag, uh, mag wonen en verblijven. En kan in die zin ook van zijn pleegouders gaan houden. Maar dat lukt het beste wanneer pleegouders en ouders... daarin met elkaar samenwerken ja. en da daar wordt dus altijd naar gestreefd. Uh, helaas lukt het niet altijd. En dan moet je ook kiezen voor de rust en de veiligheid van het kind. Ik bedoel, dat is dan de primaire keuze. Maar het beste is als dat in een soort van harmonie gaat. Uh, hoe ingewikkeld soms ook hoor. Want ik bewonder pleegouders ook die uh, daarin soms heel creatief moeten zijn. Maar dat, als dat lukt, dan is het voor het kind het beste. Ik zie mevrouw Hilbers ook. Nadrukkelijk jaar ja knieën. Nee, Dank. maar dat klopt ook. In, in dat opzicht klopt het ook. Ik bedoel, deze plaatsing die dan op deze manier begon, uh, we zijn nu een aantal jaren verder en uh, het contact is juist heel erg goed uh, gekomen. Met die, het, die, oude, is, met die biologische ouders? Ja, ja, het wederzijdse vertrouwen groeit. Uh, we zijn zelfs bij haar familie op bezoek geweest in Turkije een aantal keren. Uh, we vieren uh, suikerfeest, offerfeest, die dingen vieren we met elkaar. Dat was in het begin ondenkbaar. Hm. Maar uh, naarmate de contacten groeien en dat dat je dat toch blijft volhouden en die contacten ook uh, blijft aangaan... en ook uh, het respect opbrengt voor uh, biologische ouders... Uh, is dat vertrouwen gewoon gegroeid en is er een normaal contact. Dat kan ook. Dank voor uw beide uitleg. Wilma Hilbert, pleegmoeder en Annette van Zon van Pleegzorg Nederland. Ook aandacht trouwens voor dit onderwerp op tv vanavond op NPO1... om kwart over zes bij één vandaag. Years, Jacqueline Govaert. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Ja, pijnlijk punt voor Nederland. Want over een kleine drie maanden... begint het wereldkampioenschap voetbal in Rusland zonder Nederland. Maar met de Telstar 18... En dat is een bal. Adidas maakt die bal. Claimt dat het de meest innovatieve voetbal aller tijden is. En daarom verdient hij ook een plekje deze rubriek. In de studio ligt hij hier, de Telstar 18. En we gaan hem bespreken met sportanalist Thijs Hogers. Welkom, Thijs. Dank je wel. Dan. Ja, want wie denkt dat een voetbal uh, alleen bestaat uit leer en lucht... die loopt hopeloos achter, of niet? Dat klopt. En leer is het ook al niet meer. Het is, uh, het is allemaal kunststof geworden. En uh, ja, Adidas heeft wel echt een hele mooie nieuwe bal neergelegd. Wat, wat ik vooral... Weet je, ik heb de bal bestudeerd. Ik heb hem hier in mijn handen. Hij voelt heel glad. Wat kan je zien aan een bal in Hemersland? Ja. En, en wat ze ook zeggen van... Uh, weet je, de oorspronkelijke Telstar uit 1970... Dat was de, die witte met zwarte uh, vijfhoekjes ja, erop. de bekende. Ja, Die ja. was destijds ontwikkeld... zodat je op zwart-wit tv goed het contrast zag... en dat je hem goed kon zien vliegen uh, door de lucht. Daar hebben ze een beetje naar teruggegaan. Dat zie je ook... In, de, in het decor. In de, ja, ze hebben hem weer zwart en wit gemaakt. Waarbij ze zelf zeggen van de vlakjes zijn pixelated. Dus dat is helemaal hip. Maar ja, ze zeggen ook de dat de computer pixels maar dan uitvergroot. Ja, en dat verwijst naar de Russische steden. Nou, ik ik oh. weet niet of ze bedoelen dat dat uh, ja, flatgebouwen zijn in Russische steden... maar ik vind het niet heel flatterend voor, uh, voor nee. de skyline van de Russische steden. Maar wat er vooral uniek aan is, wat ze zeggen... is uh, hij bestaat nog maar uit zes vlakken die aan elkaar gelijmd zijn. Waarbij dus de oorspr oorspronkelijke Telstar uit 32 panelen bestond... die uit elkaar gelijmd worden. Ik ben me niet vast of die 32, kan iets meer, kan iets minder zijn. zijn er nu nog maar zes. En waarom is dat goed? Omdat uh, een bal gaat zwabberen op het moment dat je hem op die naden raakt. En hoe minder naden je dus hebt... Hoe, hoe voorspelbaarder de vlucht van de bal gaat worden in het spel... Aan de andere kant zijn ze ook de schoenen aan het ontwikkelen... die ook steeds minder naden en, en uh, regeltjes krijgen... zodat het allemaal steeds voorspelbaarder en, en beter moet worden. En heb, wat je, heb je hem zelf al letterlijk een trap gegeven? Of niet? Ik heb hem een trap gegeven. En? En, uh, ja, ik, ik, kijk, ik ben geen uh, begenadigde voetbal. Ik ben niet verder dan uh, VOC 6 in Rotterdam gekomen. Als oh. uh, was een zeer gevaarlijke spit. Maar, uh, ja, het voetbal is als een bal. En ik denk dat je echt een professional moet zijn om het, uh, om het verschil te merken. Uh, leuke bijkomstigheid vind ik nog... Uh, door dat gebrek aan naden en door het gebrek gebruik van het materiaal, zegt Adidas. Van die bal uh, is als het nat is, even zwaar als het droog is. Dus het trekt geen vocht in. Dus al, in elke weersomstandigheid zal de kwaliteit van de bal hetzelfde zijn. Was dat niet al lang zo met al die ballen? Uh, kennelijk niet, want ze hebben hier zeggen ze van dat het nog weer meer is en, uh, mm. en nog beter. Oké, okay, okay. maar de, hè, want ik zei in het begin: er zit een chip in. Ja. Is, is dat niet de grootste innovatie? Uh, dat is een geweldige innovatie. En ik denk uh, dat niet veel mensen uh, beseffen dat er een chip in zou kunnen zitten. Kijk, je kan met deze app uh, kan je de bal scannen. Dus er ja, NFC je mobiele er. telefoon ja. hou je gewoon tegen de bal aan? Die Hou je tegen de bal in, dan, dan krijg je een link. En dan krijg je een aantal functionaliteiten in een Adidas uh, webpagina. Bijvoorbeeld kan je zien waar ter wereld al deze ballen rondrollen. Dus iedereen die, die deze bal heeft. en. en zich heb ik, wat op heb de je chat. daaraan als voetballer? Uh, nou ja, dat je vooral weet hoeveel uh, ja, uh, soortgenoten met dezelfde liefde voor voetbal er ja, rondlopen. Nou ja, okay. En je kan daarop inzoomen. Kijk, ik, ik, ik zit nu, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt en ik zou inzoomen op de regio Groot Amsterdam, want veel dieper kan je niet. Uh, dan zie ik dat er nu in Amsterdam 226 uh, mensen zijn die deze bal geactiveerd hebben. Ja, en we hebben nog uh, een paar maanden voordat ja. het zover is. Ja. Uh, Adidas maar ja, ja, daar is ga je zo. niet beter van voetballen, toch? Daar ga je niet beter van voetballen. En het gekke is, uh, Adidas heeft nog veel innovatievere concepten voor slimme ballen. Ze hebben de zogenaamde smart ball waarbij de bal zelf meet hoe hard je hem schopt, hoeveel omwentelingen die maakt hoe hoog die boven de grond gaat dat zit hier niet in. Hier zitten de functionaliteiten in. Je ziet welke ballen er over de wereld verspreid zijn er zit nog een leuke gimmick bij is dat je kan, zij maken voorbeeldfilmpjes van een bekende voetballer dus van Messi of van Suarez voetballers die bij Adidas onder contract staan. En aan jou de vraag, imiteer dit in een leuk filmpje en de beste imiteerings die maken weer kans op kaartjes voor het WK 2018 straks in Rusland. Ja, het lijkt mij toch vooral leuk voor voetbalgekken zoals jij misschien. Maar ja. om nou te zeggen dat je als voetballer zeg maar er beter van wordt... dat heb ik nog niet helemaal... Van deze bal zelf ga je niet beter voetballen. Dat nee, hoop Is, is het maar. wel de meest innovatieve bal? Niet dus eigenlijk? Nou ja, op basis van de bal zelf, de, de kwaliteiten van de bal... om ermee te voetballen, vind ik een hele innovatieve bal. Op basis van de technologische capaciteit. Dus die chip doet veel minder dan ik had gehoopt en zou denken. Daar schiet hij wat tekort als als die als die smartball-technologie in deze bal had gedaan... dan was het absoluut de meest innovatieve geweest. Maar dat ze een hele mooie bal hebben gemaakt, absoluut. Oké, okay, nou, veel plezier nog met de bal Met je mobiele telefoon. Thijs Rogers, dank. Sportdata-analist is Thijs. En hij gaf dus een toelichting op de nieuwe WK-bal. En dan gaan we naar nieuws via de NOS. En dat gaat over het staatsbezoek van de Jordaanse koning Abdullah... en zijn vrouw, koningin Rania... Die bezoeken vandaag Nederland. Eerder vanmiddag werden ze al ontvangen op Paleis Noordeinde. En zojuist gaf de Jordaanse koning een toespraak in theater Diligentia in Den Haag. En daarbij was verslaggever Jeroen Wieland. Jeroen, Jeroen, hoe was het daar? Een zaal vol jong publiek in een, een, een publiek van world class students. En die waren allemaal, net zoals ik, reuze benieuwd naar de King's Speech. die Abdullah II heeft in zijn land namelijk alles te maken met de vluchteling, vluchtelingenproblematiek en het de burgeroorlog in Syrië. Hij zei ook dat er 1,3 Syrische vluchtelingen in Jordanië huizen. En dat is 1 op de 5 Jordaniërs. Een zware last voor het land. En daarom was hij ook blij met de steun en uh, de hulp van Nederland. Dat is even de, de kernpunten van het hele bezoek. Burgemeester Krikken van Den Haag trok... Uh, van tevoren nog een parallel met het bombardement op de hout, Eind van de Tweede Wereldoorlog. En trok die dus door naar Syrië. Koning Abdullah noemde Den Haag daarna een stad van rechtvaardigheid en vrede. En prees dat jonge publiek voor zijn energie en zorg voor de wereld. Hij sprak erg naar de jeugd die de toekomst heeft. Hij had het over menselijkheid, over uh, toch ook de. Haat en het geweld dat het nog steeds ziet gebeuren in het Midden-Oosten. die hele verscheurdheid. Tolerance en compassion. Dat waren kernwoorden in een wat mij betreft opvallend milde, verzoenende toespraak. Verre van agressief. Blijf ook weg van het haten, zei koning Abdullah II. Voor moslims als hij is het een, ook een verschrikking om te zien... hoe de islam wordt misbruikt. Hij zei, zij die liegen over het geloof... mogen de wereld niet verdelen met de ideologie van de haat. Hij eindigde met de hint dat de vluchtelingen... In, in, in, sorry, in Jordanië moet ik zeggen, een duurzame vrede verdienen. En ook dat Jeruzalem een verbindende vredesstad moet worden. Dat was nog een aardige wenk aan Israël en Donald Trump... zonder dat Abdullah II die namen noemde, Jan. nos hebben Jeroen Wielaert... over het bezoek dus van de Jordaanse koning Abdullah... en zijn vrouw, koningin Rania. Plannen van de nieuwe minister Stef Blok. Digitale oorlogsvoering, daar moeten we ons meer op gaan richten. Als het aan hem ligt, gaan we het zo over hebben. We hebben een zetelpeiling. Wat heeft het campagnegeweld van de afgelopen tijd gedaan met de politieke voorkeur? Dat gaat u ook zo horen. En natuurlijk is Lambert er voor trending. Ja, wie is de baas op het internet? Daar ga ik het over hebben. En een actrice uit Sex in the City maakt een wel heel opmerkelijke carrière move. Je hoort zo wat ze gaat doen. Tegen 4 uur hoort u dat. Maar nu eerst het NNJO. NPO Radio 1.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 Berichten-app Telegram moet data afstaan aan de Russische Veiligheidsdienst, heeft de rechter bepaald. De app heeft ongeveer 100 miljoen gebruikers. Veiligheidsdienst FSB wilde versleutelde berichten kunnen lezen, omdat ook extremisten Telegram gebruiken. Vier Brabantse drugshandelaren zijn door de rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5, 8, 9 en 10 jaar. De vierende netwerk rond synthetische drugs vanuit verhuurbedrijf Party King in Best. En de vijf mensen in het personenbusje die gisteren bij Helmond om het leven kwamen... waren Roemeense productiemedewerkers. De bedrijven waar ze voor werkten hebben hen herdacht met een minuut stilte. Verkeersinformatie van Damwb Helene de Geest. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Roelevarensveen. Daarbij is een lading asbest op de weg terechtgekomen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat waarschijnlijk lang duren... want daar moeten speciale uh, opruimers voor komen. De vertraging is inmiddels een half uur vanaf Soeterwoude... en ook de andere kant op staat een flinke file tussen Roelevarensveen en Soeterwoude. Daar staat zeven kilometer... Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... tussen Amersfoort, Vathorst en Strand Strandnulde alweer 20 minuten verdraging. En op de A50, daar gaat het wel beter van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde. Want daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel 2 kilometer file. Politiek Vandaag. Met Jan Mon. Eén dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de politieke spanning, althans zeker bij politici, eh, oploopt. We zien bijvoorbeeld steeds meer en vaker landelijke kopstukken opduiken in deze campagne. En de vraag is dan onder andere bij ons, heeft dat nou zijn weerslag op de zetelpeiling? Gijs Rademaker van het vandaag Opiniepanel. Welkom Gijs. We gaan meteen maar met de deur in huis vallen... Als jij het ook goed vindt. Uh, je hebt het overigens, zeg ik, voor de helderheid nog wel even gedaan... in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Hè, die ja. peiling weer. Landelijke, moeten we er met nadruk bij zeggen, ja. zetelpeilingen. Dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, wij komen elke maand met een landelijke peiling. Um, zal ik hem gewoon even opnoemen? Dat is Doe fijn dat. Voor, voor iedereen. Um, de VVD is nog steeds met... Kop uh, en schouders, de, de grootste partij, staat op 32 zetels. Krijgt er eentje bij in onze peiling. De PVV, het CDA en D66 die claimden vanmiddag op Twitter... alle drie de tweede partij van het land te zijn. Noteren ook alle drie 16 zetels. Maar de PVV krijgt er eentje bij en het CDA krijgt dus ook eentje bij. D66 stond al op 16. Nou, GroenLinks noteert 14 zetels, de SP 13. Ja, en dan dalen we een stukje verder af. PvdA, 8... ChristenUnie 6, Partij voor de Dieren 7... 50PLUS 7, SGP en DENK allebei 3. Ja, en dan kom ik bij de enige beweging... de echt significante beweging die we deze peiling zien. Forum voor Democratie, laatste partij, die stond op 12 zetels. Die daalt nu drie zetels naar 9. En meteen de vraag, hoe verklaar je dat? Ja, nou ja, het lijkt er eigenlijk op, zou ik zeggen... dat, dat de problemen die, die die Forum had in februari... De, de, de heftige kritiek, de beschuldigingen van racisme... dat die nu zichtbaar worden. Er stapten ook allerlei mensen op in die partij. En, laten we heel eerlijk zijn, de afgelopen weken in de campagne... kreeg Baudet en zijn partij, ze kregen het ook hard te verduren... van bijvoorbeeld D66, maar ook van, van andere partijen. Ja, ik denk dat dat nu zijn weerslag heeft... We zien dat Baudet's rapportcijfer... want dat vraagt Ipsos voor ons elke, elke maand. En dan zie je dat stond in januari en februari ongeveer op 5. En dat daalt nu naar 3,8. Dus je ziet dat het zijn weerslag heeft. En als we kijken naar kiezersbewegingen ten slotte... dan zie je dat uh, de afgelopen maanden... Uh, de PVV eigenlijk hofleverancier was van het Forum. Stromen en stromen kiezers gingen van PVV naar Forum. En we zien deze maand dat die stroom toch voor een deel is opgedroogd. En uh, dat die kiezers dus ja, blijven... Bij, uh, bij de PVV. Is ook logisch. De PVV roert zich veel meer dan bijvoorbeeld in januari en februari. Partij is in het nieuws, ook vanwege de campagne natuurlijk. Ja, Remco Teulings, politiek commentator. Uh, hoe opvallend vind jij die daling in de peiling van de Forum voor Democratie? Nou, heel opvallend, want tot nu toe was het uh, motto: The only way is up voor uh, Forum. Uh, ze uh, groeiden en groeiden. Uh, ja, Gijs noemde net al de, de mogelijke oorzaken, maar uh, <laughs> ik denk dat inderdaad de, de, de komst van uh, de PVV op het uh, strijd en de hoop dat dat wel een belangrijke factor is. Um, maar dat is, dat, dat is natuurlijk heel opvallend. Het lijkt tot nu toe alleen maar groei in te zitten. dit is de eerste keer dat het stokt. Ja, en terwijl de PVV doet in redelijk veel gemeenten mee. Althans, zeker in vergelijking met Forum voor Democratie. Want die ja. doen alleen in Amsterdam mee. Maar ja. Denk je dat dit effect zal hebben op hun deelname daar? Ik denk eerlijk gezegd niet. Uh, we zagen het tijd geleden nog in de peiling van Maries de Hond... een lokale peiling dat uh, de uh, Forum daar even groot is als de VVD... op vier zetels uh, staat. Het is ook een heel ander politiek slagveld, uh, Amsterdam. Uh, de Forum heeft ook zijn eigen uh, succesvolle methodes van campagnevoeren direct targeting. Ze weten precies waar hun, uh, hun, hun kiezers zitten en richten zich daar uh, op social media op. Maar ook op de plekken waar ze, waar ze flyeren langs de deur gaan. Dat heeft ze natuurlijk uh, afgelopen jaar, uh, vorig jaar in uh, 2017, een uh, hele succesvolle uitslag op, uh, in de Tweede Kamerverkiezingen uh, bezorgd. Ik denk eerlijk gezegd dat ze dat in, uh, in Amsterdam ook nog steeds uh, kunnen doen en dat ze ook een gevaar zijn voor de VVD daar. Ja, gijsje zei al, veel van die zetelwind van het Forum kwam van PVV, maar deze drie die ze verloren zijn, waar zijn die naartoe gevonden? Ja, dat is heel, heel lastig te zien bij, bij peilingen. Je zou zeggen, nou, VVD kreeg er een bij, CDA krijgt er een bij... en de PVV krijgt er een bij. Nou, dat zijn die drie van, uh, van die Forum er Verlies. Ja, dat zou je kunnen zeggen, we kunnen het niet zo exact zien. Zo is het ook niet. Kiezers bewegen... In, daar is die marges te klein voor. Maar, ja, die marges zijn daar veel te klein voor. Maar feit is wel natuurlijk, de, de, wij noemen dat een keuzeset. Dit is wel een keuzeset. He, VVD, CDA, PVV... FVD, ja, die partijen liggen dicht bij elkaar. Ja, en dan natuurlijk uh, het referendum. Ja. Want daar hebben jullie ook naar gepeild. Wat is daar de uitslag van? Eén dag nog te gaan, natuurlijk. Um, en uh, wij hebben drie weken geleden een peiling gedaan. We hebben hem nu weer gedaan. En we zien dat uh, de voorstanders verder uitlopen. 53 procent van de mensen in onze peiling... van de mensen, zeg ik er even bij... die dus zeggen dat ze morgen gaan stemmen... waarschijnlijk gaan stemmen uh, bij het referendum. Die is van plan om voor de wet op die inlichting- en veiligheidsdiensten te stemmen. Dus een meerderheid van 53 procent is voor. Ja, ongeveer een derde. 34 procent is van plan om tegen te stemmen. En als je dat dan goed optelt, dan mis je nog 13 procent. En dat klopt. Dat zijn de mensen die het op dit moment nog niet weten. En weet je ook hoe ze eruit zien, die voor- en tegenstemmen? Ja. We hebben even gekeken waar nou de verschillen zitten... tussen die twee groepen. Het zit hem allereerst niet bijvoorbeeld bij man-vrouw verhoudingen. Het zit hem ook niet zozeer bij opleiding. Daar zijn de resultaten ongeveer hetzelfde. Nee, het zit hem in leeftijd. Um, en daaruit zie je eigenlijk hoe lastig het wordt voor die tegenstanders om het tij nog te kunnen keren. Kiezers onder de 35 jaar, jongeren zoals we zeggen, die zijn, uh, die zijn heel erg verdeeld over de wet. Maar 55-plussers, oudere mensen die zijn dat niet, een duidelijke meerderheid als je kijkt naar die 55-plussers, zes op de tien... die zeggen, ik ga gewoon voor die wet stemmen. En die ouderen die zijn ook nog eens zekerder van hun stem. Maar 10% van die ouderen die twijfelt nog. Terwijl ja. van de jongeren ja, een kwart eigenlijk nog niet weet... wat ze moeten gaan stemmen. Nou, wel of niet. Ja. Vind jij dat verrassend? Nou ja, Je ziet het uh, een beetje hetzelfde gebeuren... als wat, uh, wat er gebeurde met de, de brexit in Groot-Brittannië. Daar was het ook oud tegen jong. Uh, de ouderen die massaal voor die brexit stemden... en uh, de jongeren die er tegen waren... Maar ook dus heel erg slecht opkwamen. Um, kijk, als dat een, een voorteken is voor hoe dat uh, morgen hier gaat. Nou, dan mag uh, Mark Rutte uh, taart gaan uitdelen aan de ouderen van Nederland op, uh, op donderdag. Want dan hebben die hem uh, de, de, de overwinning bezorgd. Zo moet je dan maar, maar zeggen, denk ik. Want hij is uh, natuurlijk ontzettend voor die wet. Uh, maar je ziet dezelfde soort waterscheiding. Uh, jong tegen oud. Uh, dus de tegenstanders uh, van uh, deze wet, uh, de Dne kamp, Ja, die doen het dus goed aan om uh, heel veel jongeren te gaan mobiliseren nog deze laatste. Dagen. Nou, dan moeten ze hard aan, hard aan de slag ja, in die precies. korte tijd. Allebei dank. Gijs maken over de laatste zetelpeiling. En natuurlijk zijn peiling rondom de aftapwet. Zo wordt hij ook wel genoemd. Hm. Nederland moet zich beter wapenen tegen cyberaanvallen. Dat zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken... in zijn vandaag gepresenteerde plan. Zo moet onder meer cyberdiplomatie Nederland veiliger gaan maken. Ik ga het over hebben met Joël Voordewind, buitenlandwoordvoerder van de ChristenUnie en u wordt hem al eerder met politiek commentator Remco Teulings. Meneer Voordewind, goedemiddag. Goedemiddag. U vindt dit plan nodig, hè? Ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ja. We leven natuurlijk in een hele andere wereld dan zo'n uh, 10, 15 jaar geleden. We, ik, ik kom net terug uit Litouwen ook. En daar zou je bijna zeggen dat die koude oorlog terug is, omdat daar de tanks van de Amerikanen uh, maar de cv 90 van ons uh, ook ten opzichte van de Russen. Daar zitten maar een paar kilometer tussen. Dus dat lijkt een beetje koude oorlog. Maar tegelijkertijd gaat er van alles gaan... als het gaat om die cyber, uh, cyberoorlog die tegelijkertijd gaande is. En die is misschien wel veel belangrijker. Ja, ja want u heeft het over tanks. Hè? Dat is bijna de ouderwetse oorlogvoering als ja. we het daarover hebben. Maar dit, dit raakt natuurlijk een veel breder terrein, hè? Je zei... Ja, dit gaat over het verspreiden van desinformatie. Daar hebben we de laatste jaren natuurlijk ook al bij de Amerikaanse verkiezingen over gehoord. Uh, trouwens, Nederlanders blijken dus ook wel weer uh, betrokken te zijn geweest... bij het hacken van de, van de Russen als het gaat om die inmeningen van de Amerikaanse verkiezingen. Daar mogen we dan weer een beetje trots op zijn. Alhoewel de AFD dat natuurlijk nooit officieel zal bevestigen. Maar je ziet dat er een hele cyberoorlog inmiddels uh, gaande is. Los van uh, de hybride uh, oorlogsvoering of conflicten die er ook zijn. Uh, waarbij uh, potentiële bondgenoven bondgenoten, denk aan de Russische minderheden... in de Baltische Staten, eh, toch ook wel eh, gefinancierd worden... of eh, nou, zoals in Oost-Oekraïne eh, bewapend worden. Dat is één oorlogsvoering, een andere is die, die cyberoorlog. En de, de derde is natuurlijk, waar de nota ook aandacht voor vraagt... is het, de bedreiging van terrorisme in Europa. Ja, en het ontbrak ja, aan de noodzaak, noodzakelijke afspraken, regels... om dit aan te kunnen pakken. Was dit in die zin, dit plan, eh, een, een soort missing link... Ja, je kan wel zeggen dat er echt uh, een nieuwe strategie nodig is. En uh, nou, we moeten de defensienota nog krijgen. Die zal voortvloeien uit deze veiligheidsanalyse. En die moeten natuurlijk de, de menskracht en het materieel daarbij gaan leveren. Die zullen ook uh, ongetwijfeld wel een investering laten zien in de cyberverdediging. Uh, Trouwens niet alleen verdediging, maar waarschijnlijk ook wel offensief. Hè. Dat lezen we in deze nota ook. We moeten niet alleen maar uh, ons beschermen. Maar we moeten ook kijken of we slim kunnen opereren om aanvallen voor te zijn. Wat voor aanvallen denkt u dan aan? Nou, dat zijn met name die cyberaanvallen... die onze maatschappijen zouden kunnen ontrichten. Denk maar even aan elektriciteitscentrales. Nou ja, denk om, ze, even om ze te, aan... te voorkomen, niet om zelf aan te vallen. Nee, maar je kan natuurlijk ook... Dat, dat, hebben de, dat hebben die Nederlandse hackers inmiddels laten zien. Je kan natuurlijk ook informatie al bij voorbaat... Uh, proberen te hacken van de Russen om ze voor te zijn... om te zien wat ze van plan zijn ja. te gaan doen. We moeten hier natuurlijk niet afwachten... totdat onze elektriciteitscentrales zijn gehackt. We moeten ook onze inlichtingendiensten misschien wel beter... In staat stellen om uh, informatie te achterhalen die uh, cruciaal zijn voor onze verdediging. Ja, Zelf ook te hacken. Uh, politiek commentaar door Remco Teunings. Uh, ja. Is dit het eerste wapenfeit van minister Blok? Nou ja, hij mag het presenteren, maar dit was natuurlijk al onder minister Zelstra ingezet. Het is niet zo dat uh, Blok, uh, nadat hij zijn toegangspasje voor het ministerie had gekregen, tegen zijn ambtenaren heeft gezegd van kom, we gaan nu eens een geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie uh, opstellen. Daar werd natuurlijk al lang aan, uh, aan, aan gewerkt. Um, ik moet wel zeggen, als je het leest is het wel allemaal vrij, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... het staat bol van de voornemers, van de intenties... er worden heel veel dingen uh, gesignaleerd en gezegd... daar gaan we wat aan doen, maar wat precies, uh, heel concreet, wordt het niet. Maar dat is misschien ook een beetje eigen aan dit uh, onderwerp... Uh, de, de zweem van geheimzinnigheid die altijd een beetje rondom uh, cyberwarfare hangt. Ja, Verslaggever Emil Vaars heeft het wel geprobeerd... Hè? die sprak vandaag met de minister... en die ja. vroeg ook specifiek naar die paragraaf over cybercrime. Een belangrijk onderdeel is inderdaad eh, hoe zorgen voor cyberveiligheid. Omdat we een paar jaar geleden ook in Nederland gezien hebben dat dat ons kan treffen. Denk aan de Rotterdamse haven waar een heel groot bedrijf getroffen werd. Gelijkertijd werden in Engeland een aantal ziekenhuizen aangevallen. Dus dat laat zien hoe kwetsbaar de Nederlandse samenleving is voor cyberdreiging. Bent u niet ook bang dat het hele cybergebeuren nu een klein beetje tussen wal en schip valt? Het valt onder het ministerie van Justitie waar ze er veel aandacht voor hebben. Nu komt u ook weer met een nieuw plan. Is dat niet een probleem dat het dadelijk op te veel? borden? Licht? Ik begrijp uw vraag, maar juist om dat te voorkomen hebben we vandaag die geïntegreerde buitenlandveiligheidsstrategie gepresenteerd. En zullen op korte termijn mijn collega's ook op hun terrein met een plan van aanpak komen. Tot slot, waarom kwam dit plan vandaag? Heeft dat dan ook nog weer te maken met de gemeenteraadsverkiezingen? Toch even laten zien van hey, het staat bij ons hoog in het vaandel. Ik kan me voorstellen dat u dat denkt, maar dat is niet zo. U begint het... op mij te lachen. Ja, ja altijd die complotideeën ideeën van de pers. Uh, in het gegeerkort staat dat er een geïntegreerd buitenlands veiligheidsbeleid moet komen. Uh, en ook dat dat uh, nauw moet scharen met wat collega's van Defensie doen... van buitenlandse handel, uh, van migratie. Dus dit is stap één. En u zult op korte termijn zien dat ook die nota's komen. En de gemeenteraadsverkiezingen die gaan gewoon lekker door. Maar het buitenlands beleid ook... Ja, Minister Blok, eh, meneer Voordewind, ja, ja. dit draakt dus heel veel terreinen... met als nadeel wellicht dat het ook uh, ingeklemd kan raken... tussen al die ministeries die ermee te maken hebben. Vrees u daarvoor? Nee, want we hebben als Kamer ook wel gevraagd... om eerst die veiligheidsanalyse te hebben. Je moet eerst weten welke dreigingen er zijn... voordat je andere notas kan gaan maken, zoals die defensienota... ontwikkelingssamenwerking, maar ook de migratienota... als ook de buitenlandse zakennoten. Want er komt van de nieuwe minister ook een eigen uh, nota nog. Die gaat over over het bevorderen van veiligheid en vrede internationaal... en de veiligheid van Nederlands in het buitenland en de veiligheid van Nederland. Dus dit is wel het basisdocument waar de andere nota's uit moeten voortkomen... Ja, Remco Teulings, we ja. hoorden Emiel Vaas het al heel even vragen. Mm. Het ging over de timing hè, de, van ja. dit plan. Morgen, gemeenteraadsverkiezingen. Eh, de, ja, de minister noemde dat al. Eh, Wij spreken achterdochtig. Van ja, is van de pers. Ja. Ja, is dat ja. ook zo? Ja. Nou ja, het is wel opvallend natuurlijk. Eerst komt minister aan op maandag met een plan over de integriteit van, van wethouders. Gisteren de jonge de collega over eenzaamheid bij ouderen. Nu uh, weer een, een plannetje van de VVD. Dus uh, dan zit eigenlijk nog wachten op een plan van de ChristenUnie minister, denk ik dan. Uh, maar het is, is allemaal oh, die zijn opvallend. Al geweest, oh, die zijn er al geweest, die hebben we ja. al gehad, zegt uh, de voor de wind. Het, uh, het plan Onderwijs. van uh, als je zo eens kijkt, uh, dan, dan, dan is het plan van de jongen over die eenzaamheid dat ik het meest concreet, dat van Ollengren en dat van Blok ook vandaag, die, die, die, die blinken vooral uit in goede voornemers. Nog weinig concreet, zei ik net al. Maar goed, ja, waarom zou je wachten tot volgende week, als je nu vlak voor de verkiezingen ook nog even kan laten zien dat je het, uh, dat je, het je bezighoudt? Ja, weinig concreet uh, zeg je de hele tijd, Nee, voor de wind. Vindt u dat ook? Nou, nee, want want ze hebben uitgebreid natuurlijk stilgestaan bij de bedreiging... maar ook stilgestaan in hoofdstuk 4 met name... naar de verdedigingsstrategieën. Dus daar zie je ook wel cyberafschrikking staan... terrorismebestrijdingen tegengaan van extremisme in Europa. Dus je ziet er wel degelijk allerlei aandachtsgebieden staan. Ik geef toe dat het verdere uitwerking vereist... maar die ja. komen dan weer terug in de andere notas... die concreter zullen zijn... Maar je hebt, eh, nogmaals, dit is echt bedoeld als basisdocument... voor uh, de beschrijvingen van de bedreiging... en waar de andere notas aandacht aan zou moeten besteden. En hoe relevant het is, Ja, dat laat ook wel zien dat we... als we in het tijdperk van robots leven, zelfrijdende auto's misschien... we hebben net gehoord dat er weer iemand is, is overreden... Uh, de onbemande vliegtuigen... dat laat maar zien dat we steeds afhankelijker worden van uh, computers... en dus steeds ook meer risico's lopen op hackers. Dus we moeten echt die slag gaan maken deze tijd. Ja, die dreiging die is duidelijk neergezet... Uh, uh, meneer Blok wil dat dan uh, onder andere aanpakken... met duidelijke internationale wet- en regelgeving. Remco, wat verwacht jij daarvan? Ja, um, die, die regelgeving. Kijk, uh, bijvoorbeeld het, uh, het uh, de pareren van cyberaanvallen op infrastructuur. Uh, dat soort dingen. Ja, dat gebeurt natuurlijk al. We zagen afgelopen maand een, een groot verhaal in, in de Volkskrant... waar ook nieuws eraan uh, aan meewerkte over hoe de AIVD, onze AIVD... de Verenigde Staten hielp bij uh, aanvallen vanuit Rusland. Dus dat gebeurt al uh, verder wetgeving voor het aanpakken van inmenging bij verkiezingen, uh, dan denk ik aan, uh, aan, aan hoe uh, het Nederlandse kabinet ook probeert in een Europees verband fake news aan te pakken. Ja, dat is op dit moment nog allemaal niet zo heel succesvol. Dat, dat gaat er een beetje knullig aan toe. Dus ik ben wel heel benieuwd waar, uh, ja, waar dan die uiteindelijke concrete uitwerking uh, op gaat slaan. Nee, want je kunt je wel dingen afspreken, maar ja, als je ziet wat er nu al gebeurt en waarover ja. geklaagd wordt, dan kun je je afvragen als je regels afspreekt, zullen uh, mensen zich daaraan houden. Ja, precies, precies. En het is altijd arbitrair zijn, uh, zeker als je met fake nieuws gaat bezighouden. Dat zie je aan die discussie die, uh, die plaatsvindt. Uh, ja, waar uh, begint fake nieuws en waar houdt de vrijheid van meningsuiting op? Ja, meneer Voor de Wind, ziet u dat risico ook? Want je kunt het mooi afspreken, maar ja, is dat een oplossing voor dit probleem? Nou, je moet niet alleen dingen afspreken internationaal. Uh, dat is goed natuurlijk hè, dat je met inlichtingendiensten in Europa en natuurlijk met de Amerikanen, uh, maar ook met Israël, denk aan Israël als het gaat om het Midden-Oosten en de bedreigingen die daarvan uitkomen. Uh, daar moet je hele goede afspraken over maken, maar uh, je, moet, je moet meer doen. Hè. Dus er komt een nieuwe wet op de veiligheid en inlichtingendiensten. Uh, daar staan ook uitgebreidere uh, bevoegdheden in om te zien of er uh, aanslagen uh, gaande zijn. Uh, je, je moet je inlichtingendiensten. Instrumenten wel gaan verbreden, eh, wil je eh, klaar zijn voor de nieuwe technologische tijd waar we nu mee te maken hebben? Ja, vandaar dat die sleepwetten misschien ook wel aankomt. Meneer Voor de Wind van de Christenunie, dank voor uw reactie en Remco Teulings natuurlijk ook dank. Joep. Ja, En het is begonnen. Lilian was dat met Londen. Trending vandaag. Lammert de Bruin, ja, het gaat over wie heeft er macht op het internet. Ja, en er wordt vaak gedacht dat op internet iedereen de baas is en dat er andere machtsverhoudingen gelden dan bij andere media bijvoorbeeld. Maar een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen kantelt dat beeld enigszins. Het blijkt dat de gebruikers met de meeste ervaring en het meeste gezag bepalen wat op internet goed zichtbaar blijft. Zo zijn het de mainstream media die de meeste zichtbaar blijvende filmpjes op YouTube hebben staan. En het is slechts een handjevol ervaren redacteuren dat de meeste inhoud van Wikipedia artikelen bepaald. Promovendus Rick Smit nam drie nieuwsverhalen onder de loep op drie verschillende online platformen, YouTube, Facebook en Wikipedia. En hij zag dat er heel veel verschillende gebruikers over dat nieuws inderdaad berichten in de eerste dagen, maar dat de berichten van de mainstream media en andere ervaren gebruikers met veel gezag na enkele maanden het beste zichtbaar bleef. Smit concludeert dat tussen de gebruikers van online platformen al snel een soort hiërarchie ontstaat waarna gezag binnen die gemeenschap van de platform dan bepaalt wat het overblijvende verhaal, zoals hij het noemt, uh, wordt. Schrijft de Rijksuniversiteit Groningen vandaag in een persbericht. Ja, met dus mainstream media dus bedoelt, bedoelt hij ons uh, ja, en de kranten ons. en uh, ja, dat soort... De, de ouderwetse media de ouderwetse media, nou, dus wij veroveren het internet. Ja, wij is voor ons. Ik ben, ja. ben benieuwd hoe lang dit bericht blijft staan. En ja. dan heb jij, uh, kun je iets onthullen over waar Apple in het geheim mee bezig is. Ja, die, die zijn in het geheim bezig met de productie van hun eigen telefoonschermen. Tot nu toe werd het maken en ontwikkelen van die schermen... namelijk uitbesteed aan een uh, externe producent. Maar in een... Een geheime fabriek dicht bij hun hoofdkwartier in Californië worden nu de eerste testschermen al geproduceerd, schrijft Bloomberg. Het gaat om zogeheten micro-LED-schermen, die zijn feller en energiezuiniger dan de LED- en OLED-schermen die nu in onze telefoon zitten. Uh, alleen die micro-LED-schermen zijn wel veel moeilijker om te produceren. En de verwachting is dan ook dat Apple, zodra ze de techniek helemaal hebben uitontwikkeld, opnieuw gaan uh, uitbesteden. Maar voordeel is dan wel dat ze alle rechten op deze micro-LED-schermen in eigen hand hebben. Hebben, waarmee ze eindelijk dan een voorsprong zullen krijgen... op hun grote concurrent Samsung. Want dat bedrijf is nu de grootste producent van telefoonschermen. En naar verluid zouden ze de beste schermen... voor hun eigen, telefoon, voor hun eigen telefoons houden. Daar is Apple natuurlijk niet blij mee. Maar goed, het gaat ook wel een paar jaar duren... voordat wij als Apple-klant uh, Apple gebruik kunnen maken van dit nieuwe scherm. Want de verwachting is dat uh, over een paar jaar pas... de eerste Apple Watch ermee uitgerust zal worden. Ja, nou, bij dit soort dingen gaan mensen nu al in de rij staan. Hoor, ja, dat wel. En ja. ik hoop dat die... Uh, dat hij minder makkelijk breekt, dat zou wel eens fijn zijn. Oh ja, ja bij jou, maar jij gaat er ook heel onvoorzichtig mee om. Nou, dat mag wel mee, Jan. Maar, Ik heb er een <laughs> nee, nee, okay, onderwerp. <laughs> Miranda uit Sex and the City, die heeft een nieuwe ambitie. Ja, ja. Actrice Cynthia Nixon, inderdaad beter bekend als Miranda uit Sex and the City. Zij gaat de politiek in. Gisteren maakte ze bekend dat ze governor, governor wil worden voor de staat New York. Ze woont al, al haar hele leven in New York. Zegt dat New York haar thuis is. En ze zegt: Ik heb kansen gekregen die de meeste kinderen in de stad tegenwoordig niet meer krijgen. Onze leiders laten het afweken en ze wil zich namens de Democraten onder meer inzetten... voor vrouwen- en homorechten. En als ze gekozen wordt... dan zal ze de eerste openlijk lesbische governor worden. Eerder heeft zij zich al ingezet in de verkiezingscampagnes... van de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio... en voor de presidentscampagne ook van Barack Obama. Dus ze is al wel een tijdje politiek actief. En hopelijk blijven haar in de politiek genante situaties bespaard... zoals hier haar personage Miranda overkwam... toen ze een thuisnummer belde van een date die haar liet zitten. Hello? Hi, is Will there? Who's speaking, please? Miranda Hobbs. Miranda, this is Will's mother. Will! Will's mother! I don't know how you raised your son, but he just stood me up for a date. Will died today. They're starting to die on us. Oh, my God. Well, at least you weren't stood up. 35, and they're dying. We should just give up now. Well, on the bright side, this could explain why they don't call back. Ja. Heel pijnlijk. Heel pijnlijk ja, nee. nou. Meerdere sterren hebben inmiddels al hun steun betuigd... aan de kandidaatstelling van Nixon. Klinkt in de jaren zeventig zo met die achternaam. Ja. Uh, dus, uh, misschien dat het haar wel gaat lukken. Ja. Hey, en nieuws over de mannenpil tot slot. Ja, de pil is voortaan niet meer alleen voorbehouden aan de vrouw... want er is nu een mannenpil die net zo effectief is. Dat schrijft Time Magazine. De mannenpil wordt nu nog getest... maar uit een nieuwe studie blijkt dat de pil zowel effectief als veilig is. Het gaat om de DMAU-pil... die de afgelopen maanden op 83 mannen werd getest Test en De resultaten zijn veelbelovend, want de hormoonwaarden werden verlaagd zonder dat het invloed had op de testosteron. Dus je hoort er niet minder man van. Dat is goed, even geruststellend. Ja. En je moet er wel iedere dag slikken. Je moet er wel iedere dag slikken, ja. Maar ja, goed, jongens, uh, we zullen toch aan de pil moeten. Dat doen vrouwen al, ja. Althans, ik zie vrouwen hier heel enthousiast reageren ja. op dit bericht. Er zijn nogal lange studies nodig, dus wellicht duurt het nog Ja, een test. dat duurt nog wel even. Lambert de Bruin, dankjewel. Dit was één vandaag voor vandaag. En zo direct natuurlijk nieuws en Co met Nadia Moussaïd. Veel plezier erbij, dank voor het luisteren. Thuis, bij AvroTros. En Theo Radio 1.